Kees Groot met het NOS-journaal. Het OM heeft een halfjaar cel geëist tegen een man die in vier dagen tijd drie vrouwen op gewelddadige wijze zou hebben verkracht. Dat gebeurde op verschillende plekken in Amsterdam. Hij liep tegen de lamp toen hij de telefoon van een van de slachtoffers probeerde te verkopen. De jonge vrouwen werden volgens de officier van justitie uit het niets aangevallen door de man. Eén slachtoffer werd verkracht in de lift van het appartementencomplex waar ze woonden. De man wordt ook verdacht van brandstichting in het Huis van Bewaring, waar hij vast zat. In Portugal is een blusvliegtuig neergestort dat betrokken was bij het blussen van de bosbranden. Het toestel is neergekomen bij Pedrogao Grande, in het midden van het land. In het bergachtige gebied braken zaterdag massale bosbranden uit. Door het vuur zijn 64 mensen om het leven gekomen. Door de sterke wind laaien de bosbranden in Portugal weer op. Op Schiphol is een lid van motorclub No Surrender uit een vliegtuig gehaald dat op het punt stond om te vertrekken naar Curaçao. De man wordt verdacht van het mishandelen en ontvoeren van een ander lid van No Surrender bij de IKEA in Breda vorig jaar. Hij zou dat hebben gedaan met drie anderen van wie er nog twee voortvluchtig zijn. De vechtpartij en de ontvoering werd vastgelegd door bewakingscamera's. De aanhoudende hitte en droogte levert nog nauwelijks hinder op voor de binnenvaart en de watervoorziening. Het water in de grote rivieren staat laag, maar niet zo laag dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn, zegt het Watermanagementcentrum Nederland. Om de waterstand op peil te houden worden in de Maas zoveel mogelijk schepen tegelijkertijd in de sluizen gelaten. Ook zijn er stuwen in de rivier omhoog gehaald om het water tegen te houden. Het weer, het is wisselend bewolkt. In het noorden kan het vannacht afkoelen tot 8 graden. Morgen kan het in het zuiden opnieuw 31 graden worden. Donderdag wordt de warmste dag van de week met op veel plaatsen weer tropische temperaturen. Dit was het NOS Show. DFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits is grotendeels voorbij. Uitzondering is de A27 Utrecht-Almere. Tussen het Rijn-Zweert en Beeldhoven. Vijf kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeers. In Cirque Verke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven lekker uit!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 Maar het is beter van niet Als ik je stem weer hoor Doet dat me zo'n verdriet Is dit echt ons einde Zoals jij het ziet Hoe vaak heb jij me gezegd Dat je van me houdt Dat ik de ware ben En dat je mij vertrouwt Alles lijkt voorgoed voorbij Ik wil je zien Ik wil het leven in jouw ogen, vertel me de waarheid. Heb je alles dan gelogen? Ga dan als je denkt dat je beter kunt krijgen. Als je hier niet langer wil blijven, dan laat ik je los. Maar bedenk dan dat je nooit meer terug kan komen. Dromen, pas als dat echt in zicht is Dan laat ik je gaan Mijn hart zegt tegen mijn hoofd met jou Oh, daar is hij. Ik hoorde hem even niet. Het was een kleine storing, geloof ik. U luistert nog steeds naar CfM in de avond. Het tweede deel van deze uitzending. Gezellig dat u luistert. Wilt u ons volgen via live? Dat kan natuurlijk ook via www.zfm-live.nl of uh, log in op Facebook. En dan uh, laat een berichtje achter op onze Facebookpagina... als u een plaatje wil aanvragen op CfM in de avond live. Dus hartstikke leuk. Thijmen is ook nog steeds in de house. Thijmen, lekkere uitzending zo, toch? Gezellig. Zeker weten, ja hoor. Lekker zomers. Nou, we hebben nog uh, genoeg te doen in deze uitzending. We gaan zo meteen bellen met uh, Ron van Hoofd... met zijn nieuwe single. en we hebben natuurlijk ook nog Ramon Beense en daar hebben we hoop aan te vragen. Dus uh, genoeg uh, in deze uitzending, toch? We gaan, uh, we gaan vast bellen. Uh, is dat zo? Ja, toch? Jawel. Jawel. Ja? ja. Doe ja. Eerst, gooi eerst een nummertje op en dan gaan wij bellen. Gaan we eerst een nummertje op doen? Ja, maar lu luister nog even. We zijn net begonnen, hè? dus we moeten de luisteraars even vertellen hoe, hoe en wat... En uh, dat we zometeen natuurlijk uh, Ron van Hoofd gaan bellen over zijn een nieuwe single uh, Lieve Lise. Ja. Lieve Lise. Uh, weet jij wat voor nummer het is of niet? Klein voorproefje. <tie> Dit is een oh. nummer. Lekker country. Ik doe nou niet helemaal. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Het was op die ene dag. Handjes de lucht in. Ik je in de gaten kreeg. Ja, in ieder geval gezellig. Dit is Lieve Lise. Die gaan we zo meteen natuurlijk draaien als Ron van Hoofd in de uitzending is. En, uh, ja, weet je? weet je? Oh, dus hij staat toch aan. Sorry, sorry, sorry, sorry. Ik ben er niet helemaal wakker meer, hoor. Hard gewerkt vandaag. Als je hey, te slapen. <laughs> te slapen, ja. Ik ben er wel aan toe. Ik heb een kussen, dan kan ik je zo'n mengpaneel of van Nee, want dan moet ik het doen. En, ja, dan leer je het maar een keer. Ja, uh, leg het even uit dan. Dan kan je het leren en dan hoef ik niet meer te komen. Dan, uh, nee, is, dat zou je niet wel willen, jongens. Dan kan je, dan kan je de zomerstop helemaal doen. Nee, hey, dan ga je ook niet live, hè, wegwezen. <laughs> live met, uh, met onze grote vriend uh, Tijn. <laughs> <laughs> Dit is echt zo'n uitzending. Dus ik denk van, wow, we zijn weer uit als niks aan het kletsen. Uh, ja, dat klopt wel. Ja, dat klopt een beetje. Mensen, heeft u verzoekjes? Dus 023-573-0393. Dan belt u de CFM hotline Wij gaan even naar het volgende plaatje luisteren. En dan, en dan gaan we zo meteen luisteren. Maar uh, ja, onze grote vriend meneer van Hoof ja, Dit is echt, echt nostalgie. Gooiste vrouwen, echte liefde. Martin Morero hier op ZFM Zandvoort. Zie je Zandvoort met echte liefde. Onverwoestbaar. Niet onverroestbaar. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat weet ik. Ja. Zoals ik al zei, tijdens in het begin van de uitzending... dat we een druk programmaatje hebben vandaag... met allerlei gezellige artiesten hier in de uitzending. Waaronder ook Ron van Hoofd. Goedenavond, Ron. Goedenavond. Leuk dat je even tijd hebt kunnen maken om in de uitzending te komen. Ja, leuk toch? We bellen eventjes natuurlijk over jouw nieuwe single. Als eerste, ja, hoe is de single ontstaan? Uh, ja, het is, mijn, uh, het is mijn derde single. En... Uh... Ja, de derde single heb ik op een jaar De eerste twee singles heb ik zelf opgenomen. Zelf geschreven. En de derde single, deze single, is geschreven door Laurens van Wessel. En uh, ja, alles bij elkaar zit ik al zo'n uh, 42 jaar in de muziekwereld. Altijd als uh, zanger-gitarist in diverse bands. Ja. En uh, ja, met de laatste band zijn we een jaar of zes geleden gestopt. En toen ben ik weer heel even in een duootje verder gegaan. Maar ja, dat is uiteindelijk ook uh, gestopt. En vorig jaar ben ik op uh, aandringen van mijn, van mijn achternichten uh, Die heeft gezegd, heel wat ga je weer eens een keer iets solo doen. En zodoende is het eigenlijk ontstaan. Ja, want u heeft nu drie singles uitgebracht solo? Ja, ja in, in de jaren tachtig heb ik er ook vier uitgebracht. Dat was in de zogenaamde piratentijd, zeg maar. Ja, de piratentijd. Toen, toen, toen ben ik ook heel even solo geweest en toen had ik de artiesten naam Ricardo, toen zat ik bij John Hughes bij Telstar. Ah, oké, okay, oké. Okay. Toen, uh, toen ben ik toch uiteindelijk weer een band begonnen. En dan ben ik een jaar 6 geleden en we daar eigenlijk een beetje mee gestopt met die band. En nou, nou sinds een jaartje zeg maar ben ik uh, op de solo, iets, iets, iets meer dan een jaar. Nou is de nieuwe single uh, Lieve Liesem, hoe is deze ja. single ontstaan? Die is geschreven door Laurens van Wessel, want ik had, wat ik net al zei, mijn vorige twee singles had ik zelf geschreven. En ik was mijn inspiratie eigenlijk een beetje kwijt voor een derde. En ik wilde eigenlijk iets heel anders, want je bent toch heel snel geneigd om een beetje in hetzelfde te blijven hangen. Ja. Dus toen zei ik tegen Laurens van, joh, Laurens van Wessel, uh, voor diegenen die hem niet kennen, dat is de man achter Frans Bauer. Die heeft een studio in Zeggen in Brabant. En daar neemt Frans Bauer ook al zijn platen op een ijs op, dus de, Tagschrijver, componist van uh, Frans Bauer. En die heeft, ja, die heeft uh, lieve Lise geschreven. En we hebben hem zelf, we hebben, we hebben hem samen, zeg maar, het uh, arrangement, het muzikale arrangement. hebben we eigenlijk samen ontwikkeld een beetje die uh, jaren Sixties uh, look, zeg maar. Ja, want wij hebben net uh, maar even ja. voorgeluisterd. En ja. wij zaten wel meteen helemaal lekker te swingen op onze stoel hoor. Ja, ja, ja klopt. Hij zegt een beetje de uh, Sixties sound, een beetje. Uh, ja, ik vind het persoonlijk wel heel veel weg hebben van de sound van de Mavericks. Ja. Daar hebben we ook een beetje bewust voor gekozen. Ook de bijbehorende videoclip is helemaal een beetje met de knipoog naar de 60s. De CD zelf heeft ook een vinyl look. Als je hem uit de haalt, dan is het net eender een uh, singeltje. Ja. Dus we hebben hem eigenlijk helemaal een beetje gedaan met een knipoogje naar de, naar de jaren 60. Voor ja. de fun, eigenlijk. Eigenlijk ben ik wel heel stiekem benieuwd hoe die klinkt. Ben er? Ja. Ja, nou, ik, ik, ik krijg alleen maar positieve reacties en uh, ja, ook, ook op de videoclip uh, met een paar leuke danseressen erbij, die gaan ook regelmatig mee. als Ik, ik moet toevallig, dan staan we zonder, zit ik bij ons in het dorp in een putte, dat is in, aan de Belgische grens, daar is een braderie. Net over de grens op het Belgische deel moet ik zingen om twee uur en dan zijn de danseressen van de videoclip, die zijn er ook bij. Nou, wat leuk. Dat is, dat is wel leuk, ja. ja als het uh, even kan, als ik een beetje een leuk oplever heb, dan gaan die dagen even op mij. Kent u ook uh, de dorpsomroeper uit Putten, toevallig? Wie? De dorpsomroeper uit Putten. Bij nou, ik, ik zit in Putte. Hè? Dat is Putte zonder N. Oh, dus, dat bedoel ik eigenlijk ook, hoor. <laughs> ja, nou, bij ons is geen dorpsomroeper, denk ik. Tenminste, ik ken hem niet. Oké. Okay. Nou, toevallig hebben wij binnenkort dorpsomroepers, concoursen, ga ik eens kijken of het nou putten is of putten. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Ik denk, ik denk dat putten is in Gelderland, want wij, wij zitten in Noord-Brabant. Wij zitten eigenlijk uh, precies tussen Bergen-of-Zoom en Antwerpen in. Oh oké, okay. dan is dat uh, het misschien. Onze, onze gemeente is heel bekend van de kruisraketten in de jaren tachtig. Oh ja, ja. Dan wilden ze toen de kruisraketten gaan plaatsvinden. Daar hebben wij heel veel bekendheid door gekregen. Ik wou niet altijd positief, maar alleen. Je er maar ergens bekendheid door krijgen toch? Ja, nee, en misschien wel met de hoop ooit nog een keertje een leuk bekend singeltje in dat ze te ja, nou, kennen, uh, uh, dankzij u. We zijn, weer, uh, we zijn weer bezig met een nieuwe, rond, rond augustus of zo, dan uh, gaat er weer, weer een nieuwe uitkomen. En we zijn ook bezig met een uh, het album, het is een beetje maart, april volgend jaar, dan uh, is het eigenlijk de bedoeling dat er een album uit uh, gaat komen met een twaalftal liedjes erop. Dus we zijn druk bezig. Nou, helemaal goed. Ik denk ja. dat we uw uh, single gewoon lekker gaan draaien. Ik nou, ben toch wel heel erg benieuwd ik, geworden verder. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik bij jullie in Duitsland nog zijn. Helemaal goed hoor. En ik wens jullie nog een lekkere, warme, zoele zomeravond. Dat gaat helemaal goed komen. U ook fijne avond. En uh, bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. En mensen die nog meer van mij willen zien. Ik sta op Facebook en ik heb een eigen website. Dus als je mijn naam intikt in Google, dan kom je me altijd tegen. Nou, helemaal goed. Ik hoop u een keertje live te zien. Dat is goed. En zeg maar hoe jij hoor. Oh, sorry, jij. Tegen mij mag jij. Ja. Alleen, de, alleen de, man, de man van de belastingdienst, die moet u zeggen tegen mij. Ah uh, ja, ga ik ja, voor dat ja, doen. Verder mag, verder mag iedereen jij zeggen. Nou Ron, heel erg bedankt. Oh, hey, super. En wij gaan de plaat draaien. Succes, dankjewel hè. Oké, okay, hoi, bedankt. Lieve Lize van Ron van Hoofd hier op ZFM Zandvoort. Het was op die ene. Dat ik je in de gaten kreeg, en ik was meteen van slag, mijn leven leek tot dan toe leeg. Oh, je gaf zo zin aan mijn bestaan, kleurde mij dan in mijn leven voelt Jij toverde bij mij een laag, En moordiging van elke gedaan. Samen één Zoals jij is er maar één Weet wat er is fout gegaan was allemaal een eigen schuld De reden dat je weg bent gegaan je hart was met verdriet gevuld Oh, je gaf zo zin aan mijn bestaan Kleurde mij dan in mijn leven voltaan. Je toverde bij mij een lach Ben mooi begin van elke dag Um, Tijmen, wil wilt u eventjes... <laughs> of toch niet, ja. Nee, hey, wat had hij nou over? Dat ik, dat, dat, uh, ik maar jij moest zeggen... Want nee, u, jij mocht jij zeggen, alleen de meneer van de belastingdienst moest u zeggen. <laughs> nee, moet je luisteren, wat ik heb gevonden op internet. Nee, niet doen. Zin, de belastinginspecteur. Die moet je met u aanspreken. De aanspreken? Erme minst solide, waar ik s'avonds beverdeel. -be Ruimt je lieflijk oeversteun. Miene naam is in de haas en misentjes in mijn Ik Kiezen net zo in het heintje als de blief. Toen is de ene ding op niks te klagen hier. En dan ben ik, ik kon als Nou, oké, okay, dat was het. Hey, in ieder geval, dat was de belastinginspecteur. Uh, die mag alleen maar u tegen meneer Ron uh, zeggen. Nee, die moet u. Ja, die moet u zeggen. En ik mag jij zeggen. Ja. Nou, nou oké. Okay. Heb je dat Gelug... ook weer bereikt? Ja, gelukkig. Gelukkig. <lacht> nou, uh, we gaan naar de volgende plaat. Hij doet het echt goed, deze, deze gast. Hij komt uit Zandvoort. En ik ben trots op maar het is niet iemand meer dan Ivië. Hey, weet je wat, wat ik wel merk? Wat? Ik heb vooraf, uh, voor, voor dat we begonnen met de show, heb ik gezegd, nou, ik heb ook nog een nummer. Je skipt gewoon mijn hele nummer. We gaan zo jouw nummer dragen. Nee, laat maar weer. Nee, helemaal niet. Maar ik was niet een heel mooi verhaal aan het vertellen. Nou, vertel. En jij breekt gewoon precies. Ja, ja maar. Ik, ik kom nu op een verhaal. Nou, vertel. Nu gaan we gewoon even door met verkletsen. Ja. Uh, een tijdje terug was er iemand in Zandvoort overleden. Ja. Uh, dit verhaal is eigenlijk heel erg, maar... En uh, wij hadden. Je en, zegt dat je dan een leuk verhaal en, hebt. Ja, het is, het is een. Het is, en weg is de sfeer. Het is helemaal uh, geen leuk verhaal eigenlijk. Maar het, aan de andere kant is hij heel grappig. Nu, nu dat je er later over nadenkt. <laughs> is hij is heel grappig. Is hij, dan? Is hij grappig. Je het maakt het alleen maar het, erg... Uh... Het komt niet meer goed hè? Nee, maar um, ja. ik had dus een. Uh, een ja. uh, iemand was overleden en ik dacht: nou, weet je wat, we gaan daar een speciale plaat voor draaien. Dus ik had een heel mooi verhaal op wilde ik hangen op, het, op de radio live en we hadden toen een medewerker... ik ga geen namen noemen, want dat kan gewoon niet... die uh, was altijd een beetje druk. En die wilde een microfoon... tijdens mijn of uitzending... wilde die uh, aansluiten. En ik was bezig met mijn, uh, met mijn verhaal... over die man die overleden was. Uh, het was een hele dierbare man. En een bekende man in Zandvoort. En weet je wat hij doet? Die stopt die microfoon erin... en de boel gaat piepen in die uitzending... Niet normaal. Dus die hele sfeer was, uh, ja, was helemaal naar nul. En hey, wie, wie hebben we dat nu? Dat ga ik niet zeggen, oh, ja. dat is lullig. We gaan in ieder geval uh, naar een... Zand, nou, hey. zoek hem allemaal op Facebook. <laughs> ja, nee. Maar ja, jij, net als het, jij, ik was iets leuks aan het vertellen. Hè? En jij preekt, project, ploom, gewoon in. Nou, ja, ja, dat gebeurt er niet. We gaan jouw plaats zometeen draaien ja, met dat nee. komt helemaal goed. Ja. We gaan in ieder geval, in ieder geval uh, van de Zandvoortse topper draaien. Hij uh, doet het echt goed. Hij is laatst hij best wel veel op televisie bij Nederland... Drie heb ik hem gezien van de week. Ik heb hem uh, gezien laatst bij Koffietijd met zijn nieuwe single Net als Domino. En dan heb ik het over onze Zandvoortse Yves Berensen. Ik hoor de wanhoop in de klanken van ieder woord dat je zegt. Kan je angsten in de stilte verstaan. Ik zie alleen maar leegte in de spiegel naar je hart Zelfs je huid die voelt ineens zo anders aan Het spoor naar onze dromen loopt nu in één keer dood Wie je was lijkt niet meer te bestaan Het was net als domino Alles viel overhoop We kunnen niet blijven staan Net als domino Je hebt me altijd laten voor eeuwig was en er niets is dat de liefde kon verslaan. Het voelt nu of iemand anders al jouw keuzes maakt, wat hadden lijkt niet meer te bestaan. Is op gevaar. Het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 Jij lekker ding! Lekker ding! Ik wil jou alles geven! Ik heb niet veel! Ik laat je nooit meer gaan! Maar ik laat je nooit meer gaan. Jij lekker ding! Kusbelieven! Zo'n heerlijk kastje bij me me! Oh, lekker ding! Lekker ding! Lekker ding! John West en Lange Frans hier op CFM Zandvoort met Lekker Ding! En uh, wat ik al zei, we hebben een drukke uitzending vandaag met uh, diverse artiesten, gezellig altijd. Altijd uh, leuk als artiesten tijd kunnen vrijmaken. En uh, ik ben blij dat we hem in de uitzending hebben. Romon Beense, goedenavond. Een hele goedenavond. Fijn uh, dat je even tijd hebt uh, kunnen maken, want je hebt een drukke periode. Ja, het is een uh, vrij heftige periode, absoluut. En, uh, maar dan zeg ik uh, ik ben blij dat jullie, uh, dat jullie weer de tijd nemen voor de nieuwe single. Natuurlijk, dat doen we met alle liefde. Dankjewel. Hé, hey Ramon, um, Ja, een, een heftig jaar. Ja, het is uh, bijna een jaar geleden dat, uh, dat uh, mijn dochter uh, is overleden dan. Hè? Dus uh, ja, dat brengt toch weer wat, uh, wat heftige emotie ook weer mee. Uh, maar dat zeg ik. Uh, ja, met mijn vrouw is het gewoon uh, een beetje... Uh, we slepen elkaar gewoon erdoorheen. En uh, ik ben blij dat zij zo sterk is uh, op momenten. Dat ik het nodig heb, en andersom, uh, vice versa. En. Nou uh, ja, dat is voor dat is een echt je houvast. Nou, heel erg mooi, en veel respect en, en liefde toegewenst. Super ons. bedankt, dankjewel. Ramon, uh, ja, je single is uitgekomen. Dat is het leven. Ja, het is een uh, parodie op. Uh, Can't Take My Eyes of You, van de Boys Town Gang. Ja. En. Uh, ja, het ging eigenlijk meer erom om een beetje een dance Classic-achtige nummer te doen. Wat herkenbaarheid geeft, uh, zeg maar, voor de mensen. En uh, dat ze gewoon lekker op uh, de mededellijn mee kunnen uh, muren zeg maar. Ja, dat maakt het voor, uh, voor, uh, voor de single sowieso al een stuk makkelijker. En ook lekker uh, voor op de bühne, uiteraard. Ja, want uh, ja, we kennen jou natuurlijk als uh, volkszanger, hè? Ja. En uh, van, ook van bekend van bloed, Zweed en tranen, heb je ook al meegedaan? Ja, dat klopt. Dat, nou ja, dat klopt. Doorzee en Tran is voor mij echt een, een, uh, toch wel een, een programma geweest waar ik uh, veel landelijke bekendheid uh, door gekregen heb. En uh, ja, het is ook iets eigenlijk uh, uh, iets heel dierbaars geworden. Want ja, het is iets heel moois geworden, uh, het programma zelf, voor mij. En uh, ja, het is toch altijd wel heel erg mooi om dat terug te zien, maar ook heel emotioneel uiteraard. Ja. Maar uh, toch iets waar je, waar je toch op terug kan kijken ook. Toen, ja. je, toen je voor dat programma opgaf, had je dat verwacht? Nou, uh, kijk, het is, het is überhaupt heel anders gelopen, want ik had hele andere nummers opgegeven. Ja. En ik had het nummer van Man mag niet huilen, had ik niet opgegeven uh, om te gaan zingen, want het is niet echt een nummer uh, wat ik zou kiezen. Dus het is echt, uh, zeg maar, ook uh, een beetje uh, voorgeschoten van de, deze moet jij zingen, deze moet jij zingen, deze moet jij zingen. Nee, want uh, dan heb je wel allemaal nummers je, zeg maar, op, uh, opgeschreven. Maar uiteindelijk uh, ja, zijn het nummers geworden die, uh, die je zo gewoon volgeschoteld uh, krijgt. Ja. Dus uh, ja, kijk, en, en, en dan dat het zo een, dan uitpakt, nee. Nee, ik, ik had dat iets anders uh, uitgestippeld, zeg maar. Kijk, en, uh, maar ja, uh, zoals het gegaan is, is het wel heel erg mooi, dat wel. Ja, ik, krijg, ik kijk toevallig het fragment. Kan ik, dat zit me nog helemaal op mijn netvlies. En, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, toen heb ik ook een, een traantje weggepinkt, om het zomaar te zeggen. Dat nou, ja. was heel mooi. Maar nou, ik denk uh, dat de, de, de hele studio die achter stond, zeg maar, aan alle collega's en, en, en, en mensen en ook mensen thuis. Ja, weet je, uh, iedereen uh, had een, een brok in zijn keel of traan in zijn ogen. En weet je, het. Het gebeurde ook, weet je, uh, kijk, zo'n dag duurt heel lang ja. en uh, het bouwt zich op. Je hebt eerst de interviews, dan heb je dit, dan heb je een generale, dan heb je zus, dan heb je weer een interview, dan heb je een, een ander stukje weer. En dan mag je je ding doen, zeg maar. Maar ja, dat is een, een, een line-up van uh, tien artiesten, dus dat duurt een hele dag. Ja. En dan mag je aan de einde dag van de dag mag je dan, uh, het liedje doen. Nou ja, dat gaat dan heel goed. Nou, dan krijg je de commentaar van de juryleden, dat is waanzinnig mooi. Ja, en dan is het nog eens een keer zo dus dat als je dan dat uh, de commentaar gekregen hebt, ja, dan kan je loslaten en ja, maar dan komt ook het gevoel naar boven toe. Ja. En uh, toen die tijd was uh, mijn dochter uh, al uh, ja, met chemo's uh, in behandeling en uh, ja, waren we eigenlijk toch wel uh, dat ze steeds heel slecht was, uh, dan uh, raken ze toch wel heel erg, ja. Ramon, even over, over dat soort programma's, hè, zoals Blues in het Zweten Traanheid, is helaas niet meer op televisie, want dat was wel heel mooi voor het Nederlands product. Vind jij ook niet dat er te weinig over het Nederlands product op tv is? Nou, ik vind dat het veel te weinig is. En ik vind dat eigenlijk ook een beetje, uh, dat, dat de Nederlandse televisie zich een klein beetje moet schamen daarin. Want als je nou kijkt met wat voor programma's dan zeg maar uh, de voorkeur krijgt, zoals uh, reality soaps en dat soort dingen. En dat er maar gevloekt en getierd en, en enzovoort enzovoort uh, mag geworden, Terwijl, weet je, als je een mooie, mooie showprogramma doet uh, met, uh, met veel artiesten en het gewoon mooi neerzet, zoals uh, Toen die Tijd met wat volle toeren of eventueel iets op locatie of wat dan ook. Nou, ik denk dat het uh, gewoon uh, genoeg uh, kijkers uh, brengt voor de, voor de tv, weet je. En uh, het geeft ook veel meer... Uh, ja, hoe zeg je dat? Gezelligheid en, en sfeer. Dan in plaats van alleen maar uh, reality en, en commentaar en, en, en vloek. En, en, uh, ja. ja. Ik, ik, uh, ik hoef dat niet zo in te te zien. Nee, nee, nee. Dus voor nee. mij in ieder geval is dat er, dat er veel meer uh, muziek uh, op de TV uh, moet komen. Ja. Absoluut. Ja. Misschien uh, gaat dat ooit nog gebeuren. Ik hoop het in ieder geval, want ik ben helemaal fan van het uh, Nederlandse muziek. Nou, uh, mijn, mijn stemmer is ook hoor. Ja, <laughs> dat sowieso. Nou zeker. <laughs> Nog even over je single. Dat is het leven. Um, we gaan natuurlijk zo meteen even draaien. Uh, wordt hij goed opgepakt? Ja, hij is nu zo'n uh, kleine drie weken of uh, drieënhalve weken. Is er een beetje uit. En, uh, ja, hij, hij komt eigenlijk al uh, vele lijsten binnen. En uh, hij wordt eigenlijk uh, op uh, vele radio's en stations wordt die, uh, gedraaid. Uh, er zijn nog een paar enkele die hem niet oppakken. Maar ja, uh, misschien dat uh, dat ook natuurlijk komt door, uh, door de vele uh, platen die er uh, allemaal uh, komen natuurlijk. Ja. Okay, want ze krijgen echt uh, bakken vol met uh, nieuwe plaatjes. Dus uh, ja, maar ja, dat kan volgende week anders zijn en dan pakken ze hem gewoon op. En, uh, maar hij komt nu al een aantal lijsten komt hij binnen. Dus ik ben er heel erg blij mee en heel trots op. Hij is geschreven door, uh, uh, even kijken, door Wesley die Bronkost en uh, kijken, Raymond de Bruin. Ja. En uh, nou ja, wel door een beetje aangegeven van zo wil ik het ongeveer hebben. Maar nou, dat is uh, heel goed opgepakt. En, ja, het, is, het is echt een levenslied in een, in een, uh, een lekkere up-tempo uh, disco-jasje. Om dat zo te zeggen. Mensen, stel mensen willen wat meer informatie over jou hebben. Waar kunnen mensen terecht? Uh, de mensen kunnen kijken onder www.ramondbeense.nl En eventueel onder de uh, Facebookpagina uh, Daar kunnen ze dus zeg maar uh, hun eigen voor opgeven Of uh, even in ieder geval eventjes uh, liken En dan uh, kunnen ze daarop uh, alle informatie krijgen nou, Ik ben heel erg benieuwd geworden naar je single film gaan draaien dan Ja nou super En ik hoop dat de mensen hem ook als ze hem mooi vinden ook gaan downloaden en uh, ik hoop dat ze het net zo mooi vinden als dat wij hem vinden. Dat is het leven. Dankjewel, Ramon. Graag gedaan. Tot ja. snel. Hé, hey, en uh, super bedankt voor de tijd. En uh, jullie ook bedankt voor, de, voor alles. Graag gedaan. Doei doei. Oké, okay, tot de volgende keer. Hoi. Gaat. En blijf jou de pijn niet bespaard Weet er is altijd een weg Dat wat krom is, wordt weer recht En ook al lijkt die weg lang Of maakt de reis jou heel bang Kom, geef nooit op in haar moed Want je weet toch, het komt goed Heb je soms pijn of verdriet je dat niemand dat ziet, weet als je erover praat, men jou veel beter verstaat en laat je tranen soms gaan, nou neem van mij dat maar aan, dat liefde steeds overwint en jij het leven weer vindt. je geven kan, dat is leven. Wat denk je daar nou van? Dat is leven. En zo zal het altijd zijn. En dat is het leven. Al doet het soms ook pijn, dat is een leven. Ze krijgen mij niet klein, dat is een leven. En dat hoort erbij. Huilen mag best op zijn tijd. Bevrijd, vergeten zal ik je niet. De leegte die jij achterliet, je zit in mijn hart, dat voelt fijn. Voor altijd zal jij bij me zijn. Je zijt. Geven kan, dat is een leven. Wat denk je daar nou van? Dat is een leven. En zo zal het altijd zijn. En dat is het leven. Al doet het soms ook pijn, dat is het leven. Ze krijgen mij niet klein, dat is een leven. Het wordt er al. Wat een gezellige plaat hier op CFM Zandvoort van Ramon Beense. En wat gunnen we deze man om uh, weer verder te gaan in de muziekwereld? En uh, ja, het is. Uh, het is was een, een interview, Ja, wel een interview. leuk interview. Nou, dat wel. Oh, maar het was een, pittig. Ik vond hem pittig. Maar ik vond het wel een heel fijn interview met deze ja, man. Hij, zeker hij besprak alles goed. En hij vertelde zijn gevoel. We hebben één onderwerp niet besproken. En dat was ook een heftig onderwerp. Want er is een paar weken geleden een wietplantage bij me op zolder gevonden. Bij hem? Uh, ja, maar uh, dat is uh, gedaan door een huurder. En daar wist hij dus niks van. Maar hij heeft, wel een <lacht> hij heeft wel een paar dagen in de cel gezeten daardoor dus. Maar ik heb expres dat onderwerp maar eventjes buitenzijdig. Nee, terecht. Hé, hey, um, Jan. Wat zeg jij nou de hele tijd? Of toch niet, of toch wel. Ik ben benieuwd waar dat vandaan komt. We gaan even luisteren. Lieve, lieve klas. Ik heb de toets naar gekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Shit. Dus. Behalve jij. <lacht> nee, oh, grapje. ja. ook. Oh. Tja. Of nee, toch niet? <lacht> Jawel. Jij hebt een voldoende. Ah. En de rest heeft onvoldoende. Wat? En jij ook. De <laughs> hele klas heeft een onvoldoende. Shit. Allemaal onvoldoende. <laughs> Lekker met je examens. Of toch wel of toch niet als het is. Of toch niet? Of toch wel. Of toch wel? <lacht> nou ja, ik, ik, ik, ik had hem grappig ver ver verwacht. Sorry. Javes, sorry, jonge, sorry. Jonge, jonge, jonge. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Even wachten al. Wat betekent dit? Oh. Dat het, het einde is van het programma. Oké. Okay. Ik wil alle luisteraars bedanken voor weer het luisteren. Het was een lollige uitzending vandaag, toch? Ik, eh, ik heb gelachen. Ga je nog de, wat leuks doen deze week? Uh, ik ga sowieso naar de Ikea. Oh, gezellig. Maar of dat leuk is, ja, dat mag je zo bepalen. Zweedse balletjes eten? Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. Altijd. En verder ga ik uh, weer vloggen. Leuk, leuk, leuk. Ja, ik ga tuurlijk. kijken. Mooi. En uh, verder moet ik werken. Dat, ook gezellig. Bedrukken, nee, geen geld. Bonuskaart of airmiles? Wilt u extra geld opnemen? Dat kost 35 cent. Oh, dat was vroeg zo. Ja. Hoe ga? Jullie hebben nu zo'n muntjesautomaat. Dan moet je. lijkt net alsof je de jackpot uh, hebt hey, gewonnen. Goed, hè? Ik vind het wel grappig. Hey, en uh, wat ga jij doen dan? Uh, ik heb een heel druk programma. Zo, vertel. Morgen heb ik een kinderpartijtje te doen ja. met kinderen. En, uh... Dat is meestal wel handig als je een kinderpartij hebt ja, met ja, ja, kinderen. Ja, ja, ja. ja. Hey? Oh, oh, oh. En uh, morgen heb ik, een, uh, heb ik uh, de dansschool, wat ik heb. Ook met kinderen. Ook met kinderen? Oh, Zelfs toch? Nou, toevallig. Ja, wat toevallig. Zelfde de kinderen ook? Ja, nee, nee, nee, nee. Oh, niet nee, zo. Nee, nee. En, ehm. Uh, ja, van het weekend is het natuurlijk culinair, stand culinair. Daar ga ik werken. Ja, natuurlijk. Oh, werk, uh, ja. werk. Dan ga je werken. Ik ga nee, dan werken op culinair. Dan moet je gewoon culinaire. eten. Dan ja, dan ook, moet je gewoon, gewoon ik ga eten onder het werk. Dus oh, dat komt helemaal goed. Oh, waar ga je werken dan? Dat kan ik niet zeggen, want we zijn op de radio. Ik noem geen bedrijven Oh, um, oké. Okay. Wat ik ook nog ga doen, is de voorstelling van de dansschool. Komende zondag. Met kinderen. Met kinderen. <laughs> zo. Hoor. Ja, hè. Veel kinderen deze week. Heel veel kinderen. Heel veel kinderen. Nou, mooi. Dat was hem weer. Dat was hem weer. Zie je de in Avond live. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Tot volgende week. Dan zijn we er zeker weer. Zeker weten. En 4 juli gaan we trouwens met zomerstop voor de luisteraars die oh. nu op vakantie gaan. Oh nee. Oh niet? Of toch niet? Of toch waar. Nou bedankt voor het luisteren. Bye bye. Smeert je in, je lichaam glinstert in de zon. Ik wou.